Ik bedoelde, is is het echt goed. Ja. Hoe, hoe komt dat? Ik ik bedoel. Ze is doodgestoken. Ontzettend. Een ogenblik. Zo. Dat is beter. Mevrouw, en Waarom, Tim? Ik, ik, ik, ik kan het maar niet begrijpen. Wat, wat betekent dit allemaal? Waarom is dit gebeurd? Wie zit hier achter? Drie dagen geleden namen we afscheid van haar in het hotel in Casablanca. Tim, wat moest mevrouw Penelope hier in die dierenwinkel? Luister, we zitten in een moeilijke situatie. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om hier uit te komen? We kunnen hier blijven en wachten tot Tinkerbell Smith terugkomt. We kunnen de politie erbij halen. Of we kunnen naar het hotel teruggaan. Als we naar het hotel teruggaan, dan hebben we in elk geval tijd om na te denken. En dat lijkt me op het ogenblik het belangrijkste. Ja. Ja, laten we teruggaan. Oké. Okay. Ga jij terug naar de taxi en wacht op me. Mocht Giuseppe je iets vragen, geef hem dan geen antwoord. Binnen twee of drie minuten ben ik bij. Ja. En wat ga je doen, Tim? Ik moet erachter zien te komen wat hier aan de hand is. Wat ga je dan doen? Ik ga nog even naar mevrouw Penelope kijken. Maar waarom? Schiet op, Linda. Ga naar die taxi. Ja, goed, goed. En denk wel hè? Geen woord tegen Giuseppe. Nee, nee, natuurlijk niet. Wees voorzichtig, Tim. Reken maar. Oké. Okay. Naar hotel, monsieur. Ja, breng ons nu terug naar het hotel. Ik u breng langs heel mooi weg terug. Heel erg mooi. Kost u 52 mc. Breng ons regelrecht terug naar het hotel. Wil u dan heel erg mooi strand niet zien? Nee, en schiet op een beetje. Oké. Okay. Alles in orde? Ja. Heb je Tinkerbell Bell Smith nog gesproken? Uh, nee, nee, dat niet. Hij bleek toch niet juist te zijn. Jammer. Wil ik u brengen waar hij te vind is? Wat bedoel je, Giuseppe? Ik zeg, hij is niet in de winkel. Oké, okay. dan is hij bij Enrico. Enrico? Wat is dat? Een café of zoiets? Ja. Waar is dat dan? Oh, vlak om de hoek. Uh, uh, ik, ik u breng daar. Kost 48, Macartos. Hoe weet je zo zeker dat hij daar is? Als Smith niet in de winkel is, hoe goed, goed, dan is hij bij Enrico. Wat denk je, Linda? Ik weet het niet. Wat... Goed, uh, Giuseppe. Breng ons naar Enrico. Okidoki, monsieur. 48, Macatos. Kijk, er zit mis. Aan de overkant, bij de bar. Die grote man daar? Ja. Hij lijkt me nogal dronken? Nee. Nee, hij doet altijd zo vreemd. Ben je van plan iets te zeggen over. Of... Mevrouw Penelope? Nee. Voorlopig niet tenminste. minste. We zullen wel zien hoe het loopt. Ik ben zo weer terug. Hallo. Tinkerbell Smith. Hey, nee, maar zeg. Dat is lang geleden sinds ik jou voor de laatste keer gezien heb, makketje. Kom nou. Ik geloof nooit dat je me nog kent. Nou en of? Ik vergeet niet gauw een gezicht als ik dat eenmaal voor me gezien heb. Als je nog weet wie ik ben, dan tracteer ik je op een borrel. Tim Valentine van de Daily Graphic. Tim Valentine, dat klopt. Maar niet van de graphic, maar van de tribune. Nou ja, dat komt allemaal op hetzelfde neer. Allebei die kranten die liegen even hard. Dan kom op, <laughs> krijg ik nou die neut nog, ja of nee? Natuurlijk. Zeg, maar kom aan mijn tafeltje zitten. Ik heb een vriendin bij me die je graag eens wil bespreken. Ja, waarover? Ja, dat weet ik niet. Nou, ik heb het niet zo op wijfies die ik niet ken. Oké, okay, dan blijven we hier aan de bar zitten. Ja, dat is goed, ja. ja. Lijkt me anders wel een mooie, maar wat doet ze hier in hemelsnaam? Waarom vraag je het er zelf niet, hè? Ze zal je niet opeten, hoor. Met wat, opeten? Jij denkt toch zeker niet dat ik bang ben voor dat grietje, hè? Kom, nou. Joachie, laat me niet lachen. Kom dan maar mee. Zo. So. Dit is nou Tinkerbell Smith. 1,90 meter, peper en azijn... 180 pond schoon en haak. Hoe maakt u het, dame? Welkom op Marapest. Hoewel de duvel mag weten wat u hier komt uitvoeren. Eén van die redenen bent u, meneer Spist. Uh, ik, uh? Wat bedoelt u? Ik, ik, ik hoopte dat u in staat zou zijn me te helpen. Ik, ik zoek een vriend van me, een journalist. Robert Knight. Uh, Rob, Robert Knight? Ja. Uh, nooit van gehoord. Hij werkt bij de krant. Hij is verbonden aan de Graffy. Mm, ja, ja, ja. Hoe ziet hij eruit? Normale lengte, donker, glad gezicht, knap. Nee. Prettige stem. Nee, nee, nee, nee. Bij mijn weten heb ik die knul nooit gezien. Maar zeg, hoe komt u er eigenlijk bij dat ik hem zou kennen? Don Quisando zei me dat u mij misschien helpen kon. Oh. Nou. Ja, nou, goed dan. Ik heb die vriend van u dan wel eens gezien en gesproken. Ik herkende hem niet uit die beschrijving die u me daarnet gaf. Maar ik weet nou wel wie u bedoelt. Hij is zo wat een maand of zes geleden in mijn winkel geweest. Waarvoor? Waarvoor? Om iets te kopen natuurlijk, waarvoor anders. Mm -hmm. En wat wilde hij toen kopen? Ja, kijk eens hier. Ik handel zo'n beetje in ongeregeld goed. In alles waar ik aan denk dat er wat mee te verdienen is. Niet alleen in huisdieren, maar ook antiquiteiten en zo. Nou, en die vriend van u, mooie dame, die had gehoord dat ik een speeldoosje te koop had. Zo'n ouderwet speeldoos, u begrijpt je wel, en zo'n mooie notenhouten kassie. Nou, dat dingetje, dat waar hij van me kopen. En? Heeft hij hem gekocht? Uh, nee, nee, dat niet. Hoezo, uh, had u er misschien trek in gehad? Dat niet, maar... Nou, in elk geval heb ik dat ding al verkocht, hoor. Ik had hem nog een dag in huis. Oh ja, en aan, aan wie hebt u hem verkocht? Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, zeker, hoor. Ja, aan een Amerikaans meisje. Ruby Thompson heet ze. Ze is bij de cabaret in de Filanova. Dat is vlak in de buurt van... Uh... Ja, ik weet waar de Filanova is. Ja. En? Heb je Robert Knight toe verteld dat je die speeldoos aan Ruby Thompson verkocht had? Ja. De, ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, maar... Zeg eens, wat is er eigenlijk aan het handje? Maar nou, Waar ik... is het jullie om te doen? Dat hebben we toch al verteld? We doen navraag naar Robert Knight. Wacht, laat ik een borrel voor je bestellen. Nice. Nee, nee, dank je, nee. Ik heb het bedacht. Ik moet terug naar mijn winkel. Dat had ik uren geleden allemaal te doen. Nou, als er nog iets anders is dat je weten wil, dan kom je maar eens aanlopen, hè. Ben ik niet in de winkel, dan ben ik hier bij Enrico. Goed. Wel bedankt. Nou, niks te danken, hoor. Ik zou niet weten waarvoor. Oh ja, uh, dat is waar ook. Ken je toevallig een dame op leeftijd die mevrouw Penelope heet? Mevrouw Penel... Penelope. Mevrouw Violet Penelope. Uh, nee. Nee, nee, nooit van gehoord. Nee, waarom? Ach, nergens om. Ik vroeg het maar zo. Ja, nee, nee. Ik ben niet zo geïnteresseerd in oudere vrouwen, hè. <laughs> nou, ik ga er vandoor, hoor. Tot ziens. Ja, tot kijk. Hij schijnt mevrouw Penelope niet te kennen. Nee, dat geloof ik ook niet. Heb je nog iets bij haar gevonden toen je... Een lege portemonnee. Oh, wat moeten we doen, Tim? Toch maar de politie waarschuwen. Nee, nee, dat risico mogen we niet lopen. Luister. In Casablanca vertelde je me dat je naar Marapest ging... om je in verbinding te stellen met een zekere Pieter Vender. Ja. Wie is die Pieter Vender? Dat heb ik je toch al verteld. Hij is de man die dat horloge naar Major Hadley gestuurd heeft. Ja, nou, dat weet ik, maar wie en wat is hij eigenlijk? Hij is lid van de Britse geheime dienst. Roger, alias Robert Knight, wist dat. En daarom gaf hij hem dat horloge. Ah dan moeten we die Pieter Vender vertellen wat er met mevrouw Penelope is gebeurd. Hij weet natuurlijk precies wat ons te doen staat. Ja, goed, maar ik, ik kan me niet met hem in verbinding stellen. Mijn instructies zijn daarmee nog te wachten. Dat is het enige wat we kunnen doen. Afwachten. Ja. Tim, waarom, waarom denk jij dat Roger naar die winkel van Smith is toegegaan? Hm. Je hebt gehoord wat Smith daarover vertelde, hè? Je broer wou die speeldoos kopen. Ja, maar dat is toch onzin? Dat weet ik nog zo net niet. In elk geval kunnen we daar gauw genoeg achterkomen. Ik zal Giuseppe zeggen dat hij ons vanavond na het diner komt afhalen. Dan gaan we naar dat cabaret. De Villanova. En dan praten we eens met die, uh, met die Ruby... Ruby Thompson? Mm -hmm. Ja. Als je broer zich met haar in verbinding heeft gesteld... dan is het een duidelijk bewijs dat het hem om die speeldoos te doen was. Ik kan maar niet begrijpen wat Roger in zijn hemelsnaam met een. Wat is het? Kijk eens. Wie daar naar ons toe komt? Millet. Merkwaardig. Buitengewoon. Merkwaardig. Nee, maar wat een prettige verrassing. Dag mevrouw West. Hallo, meneer Valentine. Meneer Millet. Hoe maakt u het allebei? In mijn stoutste droom had ik nooit deel verwacht u beiden hier in een gelegenheid als deze aan te treffen. Hoe bent u hier in aan terecht gekomen? Ach, we maken een soort uh, rondreis, ziet u? En... Ik sleep Linda West overal heen, naar alle bezienswaardigheden, mooie en minder mooie. <lacht> <lacht> maar wat dat betreft mag ik wel vragen: hoe komt u hier verzeild? Uh. Dat lijkt me net zo vreemd. <lacht> ja. ja, zegt u dat wel, ja. Maar um, ik kwam hier binnen om te vragen van wie die oude taxi is die hier voor de deur staat. De chauffeur was nergens te bekennen, en ik loop al, ik weet niet hoe lang, door dit warnet van straten en steegjes om de weg naar het hotel te vragen. Je krijgt de gekste antwoorden als je vraagt hoe je naar het hotel mag niet moet komen. Oh, wij brengen u wel even. Die taxi is namelijk voor ons bestemd. Oh, mevrouw Wester, dat is bijzonder vriendelijk van u. Ik ben u zeer erkentelijk. Ben je klaar, Linda? Giuseppe is er. Ja. Alleen even mijn tas pakken. Je ziet er fantastisch <laughs> uit. Dank je. Zeg, heb je Millet nog gezien? Ja, bij het diner. Hij zat aan de andere kant van de eetzaal. Ja, ik meen hem ook te zien. Oh, is dat de, de krant van vanavond? Ja, maar er staat niets in over mijn en Penelope. Ik heb er zo'n idee van dat de politie er nog niet gevonden heeft. Maar hoe kan dat nou? Smith zei dat hij naar zijn winkel ging. Dus. Dat is wel zo... Maar weet jij veel wat hij zal doen als hij er vindt? Ook al heeft hij niets te maken met die moord... ...zou het best kunnen zijn dat hij bang is erbij betrokken te worden... ...en daarom het lijk op de een of andere manier heeft laten verdwijnen. Ja, dat is zo. Daar had ik niet aan gedacht. Je hebt zeker nog niets van Vender gehoord, hè? Nee, nog steeds niet. Geen woord. Tja, maar als jij je niet in verbinding met hem stelt... ...hoe moet hij dan weten dat je hier bent? Toen Major Hedley me bij zich liet komen... ...vertelde hij me toch van Rogers horloge, hm? En van de geheimzinnige boodschap die in de armband gekrast stond? Ja. Nou, Pieter Vender had het horloge naar Londen gestuurd. Het lid telegrafeerde Vender daarop... dat ik ongeveer de 10e augustus op Marapesto zou arriveerden. Ja. Dat is dus vijf dagen geleden. Nou, het spreekt haast vanzelf dat Het Vender toen opdroeg... zich met mij in verbinding te stellen. En dat is alles wat ik ervan weet. Aha. Uh, juist. Maar weet je wat ik... wat ik maar niet begrijp, Tim? Wie is die Philip Millet toch... Geloof jij nou werkelijk dat hij die avond op het terras van het hotel geprobeerd heeft mij te vergiftigen? Ja, dat lijkt me niet onmogelijk. Weet je, als, als, als dat werkelijk zo is, hè, dan heb ik daar misschien een verklaring voor. Hoezo? Nou, toen Roger een tijdje hier in Marapest was kreeg ik een brief van hem waarin hij me schreef... dat hij iets belangrijks had ontdekt. En, en, en dat hij me daar nog nader over zou berichten. Dus... Maar hij heeft me daarna nooit meer geschreven. Wacht nou even, Tim. Stel nou dat hij Millet denkt... dat Rothschild me toen wel geschreven heeft. Hè? Waardoor ik in het bezit ben van belangrijke inlichtingen. Inlichtingen die hij die, die die zelf ook heeft... maar die hij niet in handen van anderen wil hebben. En, en, en, en neem nou eens aan dat hij veronderstelt dat dat de reden is... waarom ik naar Marapest gekomen ben. Ja, ja. Dat zou dan verklaren waarom je dat ongeluk in Londen organiseerde... en je later in Casablanca probeerde te Juist. vergiftigen. Ja. En tot op zekere hoogte verklaart dat ook het gedrag van Don Quisando. O, o, o, hoe bedoel je? Nou, stel dat Don Quisando weet... of liever denkt te weten... Dat jij over die informatie beschikt, maar dat hij die zelf niet heeft. Dat zou dan verklaren waarom hij mij het leven redde. Waarom hij me tegen Millet waarschuwde. En ook waarom hij graag in een goed blaadje bij me probeerde te komen. Precies. Hoe kom ik erachter wat ze denken dat ik zou moeten weten? Ik begin hoe langer hoe meer te geloven... dat de kern van die hele zaak in die speeldoos zit. Waarom geloof je dat? Nou... Je broer zocht die Tinkerbell Smith op, hè? Ja. Nou, daar had hij natuurlijk een reden voor. Mevrouw Penelope kwam die winkel van Tinkerbell Smith binnen. Nou, daar had ze natuurlijk ook een reden voor. Philip Millet is nu op Marapest, dus we mogen veilig aannemen dat hij ook een... Met, met, met andere woorden, jij gelooft dat al de personen hier waren of ja. hier zijn... met één en hetzelfde doel die speeldoos in handen krijgen? Inderdaad. Ja, maar... maar ben je het er niet mee eens? Ik ik, ik... ik weet het niet... Zie je, als, als, als het rotje om die speeldoos te doen was geweest... waarom stuurde hij majoor Hadley daar dan geen bericht over... In, in plaats van dat zinloze, nietzeggende, niet ver van oran... is er een plaats die Ras El -Ma heet. En, en, en bovendien, die Smith die sprak openlijk over die speeldoos. Hij zei ons ronduit dat hij hem verkocht had aan die Ruby... Uh, Ruby Thompson. Ja, ja, dat is waar. Kom, laten we eens gaan horen wat die Ruby Thompson... over die zaak te vertellen heeft. Giuseppe staat al buiten te wachten. U erg veel plezier in Villanova hebben zal. Heel veel amuseren nu daar. Kost heleboel geld. Ja, kijk liever uit waar je rijdt en praat niet zoveel, Giuseppe. Oké, doko. Waar is die? Dan? Vlak bij de haven. Het is niet ver hier vandaan. Ben je er al eens meer geweest? Oh ja, vaak. De eigenaar daarvan is een Griek. Nicky Dimitros. Ik u vanavond een vlucht naar de Villanova breng. Laat u maar een Giuseppe over. Doeggestigd hier. Ja, dit is niet de hoofdstraat hier. Giuseppe, hè? Voor de duivel nog aan toe, waar breng je ons heen? Naar de Villanova. Ja, maar dit is, dit is toch de hoofdstraat niet? U toch niet wil dat ik de hoofdstraat neem? Dit is veel korter werk. Spaart u veel geld? Goed, goed, goed. Rij maar verder. Luister, Linda. Ga lang uit op de grond liggen. Oh, waarom, wat... Niet vragen, oh. doen! U heel veel plezier vanavond. Veel dans, veel drink, weer lekker eet. Ja, heel goeie zaak, Villanova. Wat is het? Waarom rij je zo langzaam? Hmm. Er staat iets op de weg, monsieur. Ziet u dat niet? Oeh, het is een handkaar! Ik moet even Luister, Goeie man, blijf doorrijden, zeg ik je. Vooruit, geef vol gas. Toch, wat is er toch, Tim? Ja, maar, monsieur, ik de wagen van moed stopt die Ankaarder. G-Zapper, rijd door. Ja, maar... Als je stopt ben je er geweest. Maar, monsieur, ik, ik... Voel je dat koude ronde ding in je nek? Monsieur, ik... Vooruit, harder rijden, zeg ik je. Geef vol gas. Harder rijden, zeg ik je, harder. Ga liggen, Linda. Het is wel Ja, ik... Ik wil hier niks. Gaan we weer oh. zitten. Ja. Oh. Is dit die mooie hoed van je? Ja. Ja, het was mijn hoed. Nou, Giuseppe? Ja, maar wat kan ik zeggen, monsieur? Alles mij heel erg spijt. Ik. Ik u niet erg Excuus vraag je duizendmal, Excuus, ik. Excuse, ja Hou nou ja. maar op met dat medelijden met jezelf te hebben. En vertel ons wat er gebeurd is. Nou, toen ik vanavond voor de hotel op u wachtte. kwam een man naar mij toe. En die bood mij 400 bakaartos. als ik u door dat stichtje zo willen rijd. En dan stop. voor die handkaar. Ik. Ja, ik wou het eerst niet doen. maar voor 400 even hè? Ik... Ja, ja, ja, hou maar op. De rest zullen we zelf wel uitzoeken. Hoe zag die man eruit? Alsof we dat niet weten. Dat was natuurlijk die man die we in een lift naar het hotel hebben gegeven... toen we van Enrico vandaan kwamen. Is het niet zo, Giuseppe? Nee. Was het niet, meneer Millet? Nee, nee, nee, nee monsieur. nee. Een Spanjaard. Hij zei dat hij Don Quisando Don Quisando? Dag, Mr. Valentine. Hoe maakt u het? Ik wist helemaal niet dat u weer op Marapest was. Ach, beste Nicky, hoe gaat het met je kegel? En, hoe staan de zaken? Nogal tevreden? Oh, ik mag niet klagen. Onder ons gezegd en gezwegen, het kan niet beter. Ah, dag, madam. Welkom in de Villa Nova. Dank u, erg vriendelijk. Van u. u wilt zeker een mooi tafeltje vlak bij de vloer? Uh, nee. Zet ons maar eens in een achterafhoekje waar we rustig kunnen praten. Ah, waar u praten kunt. Goed, komt-ie maar mee. Zal ik een uh, fles goede champagne brengen met verse oesters, zo uit zee? En dan verder nog een uh, heerlijke... Laat we even, Nicky. Werkt hier een meisje dat Ruby Thompson heet? Jazeker, een leuke meid. Maar uh, u hebt toch al uh, damesgezelschap? Uh, wat doet ze eigenlijk? Ruby doet haar striptease, een van de grootste attracties van mijn zaak. Ik wou haar graag een ogenblik spreken, Nicky... Uh, kan dat? Natuurlijk, het duurt nog wel even voor ze opmoet. Oh, uh, wilt u hier maar gaan zitten? En ik uh, zal haar naar u toesturen. Ah, wel bedankt. <tie> Niets bedankt. Ik ben benieuwd of die Ruby ons wijzer kan maken. Ja. Tim, Tim, denk je dat hij de waarheid sprak? Wie? Giuseppe. Oh, je bedoelt over Don Quixote? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Kijk, als Don Quixote jou had willen uitschakelen, waarom deed hij dat dan niet in Casablanca? En daar komt nog iets bij, Linda. Gesteld dat Giuseppe... Oh, daar komt waarschijnlijk die Ruby naar ons toe. Nicky vertelde me dat u me wilt spreken. Bent u Ruby Thompson? Ja. Ik ben Timothy Valentine van de Daily Tribune. Hoe maakt u het? En deze dame hier is een vriendin van mij, uh, Linda West. Hoe maakt u het? Wilt u niet een ogenblikje bij ons komen zitten? Natuurlijk. Ik heb alle tijd voordat ik op moet. Dank u. En waarover wilde u me spreken, Mr. Valentine? Ja, dat is te zeggen... Uh, Ruby, ken jij iemand die Robert Knight heet? Robert Knight? Ja, die ken ik. Is hij een vriend van u? Hij is mijn broer. Uw broer? Oh, juist. Ruby, je hebt een maand of zes geleden van een zekere Tinkerbell Smith... een speeldoos gekocht. Een speeldoos? Ja, ja, ik geloof het wel. Geloof je dat? Kom, je weet heel zeker dat je dat gedaan hebt. En wat dan nog? Wat zou dat? Ruby... Het is voor ons zeer belangrijk. Wil je ons iets over die speeldoos vertellen? Dan nou moeten jullie eens goed luisteren. Ik heb er genoeg van om door allerlei mensen te worden lastiggevallen over een speeldoos. Ja, maar het, het, gaat, het gaat niet alleen daarover. Het, het gaat vooral over mijn broer. Ja, dat, dat begrijp ik. Robert is een aardige vent. Hij kwam hier heel vaak, bijna iedere avond. We hebben veel met elkaar gepraat over allerlei dingen. heeft... Heeft hij ook met je over die speeldoos gesproken? Oh, alweer dat verrekte ding. Ik heb nooit een speeldoos gekocht. En dat is de waarheid. Wat moet ik in hemelsnaam met zo'n ding? Jij hebt nooit een speeldoos gekocht, zeg je? Nee, nooit. En dat moeten jullie van me aannemen...